Wij beginnen de les 7 van Priets Chaim, pagina 2, de regel 20. Waarom nam? Dalet helkeia maase, hem kdeelit aken, dalet holamot abia Beginaat giet zo'n kanaal. 20. Twintig. Waarom nam een echter, dat het geldt? de vier, vier delen van de daad, van de handeling, die men doet, ochtends, die wij hebben geleerd op de vorige les. Hem die, die zijn om vier werelden abiya ja te corrigeren, in het aspect van hun uitwendige gedeelten. Zoals boven gezegd werd. We gooien ze, ino elakite, 21, litakein, Mikomamle mata. Goed, goed, kijk hoe die ons dat zegt. We ze, en dat is alleen maar om te corrigeren, zij op de plaats beneden. Op hun plaats beneden. 21. We dalen het gelkei, het villa. Nog een keer. Wat zei hij ons? Dat de, door die handelingen, ja, met handen en voeten, wat wij doen, ook naar het toilet gaan en, en uh, klaar jezelf maken voor de, het gebed en kijken, nakijken um, of die gaatjes allemaal schoon zijn, allerlei andere dingen die zijn, en ook het opleggen van, die, leggen van het villa op je hoofd, voorhoofd, en op je arm, en, en andere dingen, talit, aan te doen. Uh, allemaal zijn om te corrigeren de werelden, vier werelden, um, hun uitwendige kant, uitwendige gedeelte, uh, en wat hij zegt, op hun plaats beneden. We dalen het gelread veel la, hoeke deil hou alle halot lam, uli chlalam olam Dus om te corrigeren, die wilden op hun eigen plaatsen, waar, waar ze staan. Maar de hele bedoeling, jij ja, weet het wel, dat om, is om ons gebed om omhoog te brengen, ja, naar een hogere trap treden. Dat is, de, dat is het gebed, dat, is de, dat, is, dat brengt de correctie. Uh, correctie van wat men van boven haalt. En niet alleen wat men corrigeert, uh, alleen beneden, op welke manier hij dat zal ons vertellen. Weet dat het gelkeert, filaal het op. Maar de vier delen van het gebed. O, bichdela halotam is om zij om die wereld, de werelden, te doen opstegen. Ulich lalam, olam, ba olam en zij die werelden samen te voegen, tot bij elkaar, zoals ik zal schrijven bij Zerat Punt Awail, ter 22. nou zo, shehu, L'alotam lemala, ze i'fshar rak al i'deish yuklaloo v'yaaloo p'nimit kulam shuhu b'pechina't dr'in twintah han'ishamot kanal v'az gam chitsoniyotam shuhu b'pechina't ha'olamot Gam hem olin winnichalin ima hem. Ik hoef geweldig wat je ons nu zegt. Awah maar, 22. We zo, zo, zo, zo, in dat aspect, ten aanzien van dat aspect dat het is om zij en die wereld in dus op te doen stegen, naar boven te doen opstegen. Ze, if, Let op, dat is mogelijk alleen maar door, uh, als men zij zal doen samenvoegen en doen opstegen, de, het innerlijke gedeelte van alle werelden samen. Hoe so, welke innerlijke gedeelte, welke innerlijke gedeelte van de werelden is het aspect van... 23, de regel 23, van de zielen, zoals boven gezegd werd. We asken het iets van je en dan zullen ook de, hun uitwendige gedeelten, die het aspect van het, de werelden, de uitwendige gedeelten van de werelden, ook zij zullen opstegen en zullen zich samenvoegen, samen met de zielen. Kijk wat je ze ons zegt dat zonder het opstijgen naar de, van het innerlijke gedeelte van de Neshamot, kunnen zij de wereld niet opstijgen. Met andere woorden ook, want door, de, door het gebed dat gezegd wordt, um, uit de diepte van het hart, waarbij men de innerlijke handelingen doet, zoals wat hij ons leert, Alleen daardoor kan men uh, uh, doen maan opstegen omhoog door de zielen, zie je dat, en daarmee ook uit, de uitwendige gedeelte van de wereld. 24. Unewert gila in Jan. Dalit bifhinat five and It is so that. Dit boek zullen wij, zullen iedereen voor zichzelf, moeten leren, herhalen, nog een keer herhalen, hey, de eerste keer zie je dit, de andere keer, komt het, dit, komt het eh, meer doorheen, door je heen. Het is een werkboek. En daarom, als je de eerste keer niet pakt het, en wie kan het de eerste keer pakken? Hey, maar het werkt wel bij jou, dan uh, is het niet erg je moet wel blij zijn dat wat je pakt is het uh, eerlijk wat je kan pakken uh, wil je nog een keer kan je het nog een keer doen niet nieuw, een andere keer dus probeer het wel op deze manier steeds um, um, ermee bezig jezelf ermee bezig te houden en alles komt Alleen door het leren van dit boek, doe je al gebed precies wat hij ons vertelt. En andersom, door het alleen maar te doen met handen en voeten, en al die vier dingen te doen zoals de orthodoxen dat doen, komt men nergens anders, Eigenlijk, men komt niet uh, naar boven, geen sprake van, het is alleen maar een psychologische bezigheid, men heeft iets gedaan, en men voelt wel zich prettig, dat men een bepaalde last, of plicht, heeft men dat voldaan, en dat geeft een kick. Maar het werkt niet, mijn vriend. Dus probeer het, hier, dat is jouw gebed. En als je ooit zal ertoe komen, om het ook, uh, met handen en voeten te doen, dat kan je het ook, dan kan je het ook doen. Maar ook te, terwijl je dat leert, zal je wel dingen ook leren toepassen, ook in de handeling, door de handeling. Maar dat is secundair, zie je wat hij ons vertelde, dat alleen wanneer de, de, alleen de zielen van binnen die doen. En de man opstegen, en samen met hen, gepaard gaande met hen, stegen ook de uitwendige gedeelte van de wereld. 24. Goedemiddag, en eerst zullen wij uitleggen het aspect van de vier delen van de handeling, van de masse. Asher in je naam, hoe dat uh, hun uh, aspect is, de zin daarvan is, om te corrigeren het aspect van de werelden hun uitwendig gedeelte, giet zon, giet we gooien ze, het op, en nog een keer herhaalde ons, en dat, dat allemaal, 25, terwijl zij op hun plaats zijn, ieder op zijn plaats is. Dus niet door, het, door die, goed opletten, door die uitwendige, de eindige handelingen, die vier stadia zijn, wat die, die hij opgezomd had aan ons. Kan men de werelden en de ziel niet doen opstijgen naar de hogere werelden, en laat staan die werelden samenvoegen bij elkaar. Men kan alleen tycoon geven door de masse, door de handeling, die handelingen, vier handelingen. Men kan dat alleen een tycoon maken, alleen op zijn plaats, dus in een lager tycoon natuurlijk. 25. Na de eerste punt. Tchila irachets, irachats, yadava. Walidei zee, mitaken, asia. Walidei bracha, makif, punt. Eerst, gila, je ragaats, je eerst laat hem zijn handen wassen. Waar hij zei, daardoor, met dat kenchitsonjuta-sia, corrigeert hij het uitwendige gedeelte van de wereld-sia. Wij weten dat alles heeft, uh, makief, alle, sorry, alles heeft, het inwendige en uitwendige gedeelte, dus daarmee wordt het uitwendige gedeelte van de wereld Asia gecorrigeerd. Waar de bracha, let op, en door het zeggen van de zegening die hij zegt, terwijl hij zijn uh, na het, uh, wassen van zijn handen, dus de zegening, corrigeert hij makief het omringende licht. Behorende natuurlijk tot wat, tot de, de wereld Asia. dat we 26. kaag En de volgorde is bijzonder belangrijk, men kan het niet ver, ver, ver, veranderen. We achar kaag 26 waar deze met de we ja, gaan vervolgens, 26 jufnij, nee, laat hem van het toilet gebruik maken. Jufnij nee, betekent van het harde werk, en natuurlijk van het lichte werk. Weefdokne kavaaf, en laat hem zijn openingen, gaatjes, eh, onderzoeken, goed kijken, dat het allemaal schoon is waar hij de daardoor, daarmee, met een nefes de asia. Corrigeert hij nefes van de wereld asia. Natuurlijk in zichzelf, maar daarmee komt hij. Wat betekent dat hij corrigeert daarmee nefes de asia? Op dat moment, wanneer hij dan dat doet, dat momentopname van zijn Gebed, dat is ook een vorm van gebed, alleen het uitwendige gedeelte daarvan. Dat daarmee corrigeert hij in zichzelf, in zijn huidige toestand, Oh, corrigeert hij de nevers van de Asia. Wat betekent corrigeert hij de nevers van de Asia? Hij komt in overeenstemming met de nevers van de ACA van zijn traptreden in de, de werelden. En op de schaal van, zowel in de werelden als op de schaal van, zo zien, op de schaal van de zielen bestaan twee schalen. Schaal, een schaal, een uitwendige schaal, is de schaal van de werelden, dat is de uitwendige gedeelte van de werelden. En er bestaat nog een de schaal van de zielen, ook met al die traptreden, geestelijke traptreden, dat is de inwendige, het inwendige gedeelte. Dus hiermee zegt hij, corrigeert um, hij de nefus van de nefes van de Assia. Natuurlijk zijn eigen nefs. Maar daarmee brengt hij ook uh, een stukje extra correctie aan uh, de ne algemene nefs van de Assia. Waar hij de Abrachsala Asher Yatsar. Je hoopt je Hevel 27 hjc Seminape Na Sa'urma Kiv Alava. En door de zegeningen die hij uitspreekt. Want wanneer de mens. Ik zal eerst te zin afmaken. Zal ik dan iets wat nodig is toevoegen? En door de zegeningen die hij dan uitspreekt ja, over, dat, over het feit dat hij zichzelf gereinigd had, enzovoort. Dat, uh, welke zegening heet Asher Yatsar? Zo noemt men deze zegening naar belangrijke woorden uit deze zegening. Deze zegening is zo... Baruch so atah Melachaola, so Elokeinu Melech Olam, Masher Yitzaret Adam B'Chachma, Ovaravu Nekavim Nekavim Halulim Halulim. Enzovoort. Nekavim Nekavim. Enzovoort. Dat is wat men zegt zo, so, zegt men zo, so, zonder te weten dat men daarmee corrigeert uh, wat hij zegt nu, dat wat daarmee gecorrigeerd wordt. Let op. En door de zegeningen over daarover, over deze. Nevers, dat hij nevers van de ICA gecorrigeerd heeft. Daarom zegt hij de zegening. Niet dat hij uh, zo'n goede, goede stoel heeft gehad. En goed kon, goed kon toilet, van toilet gebruik maken. Maar let op wat, wat het nu komt. Want dat zeggen ze allemaal uh, met, dat, met de bedoeling. Dat ze kon, goed, goed konden uh, naar een toilet gaan. Niet daarvoor, niet daarvoor zeggen we de zegening, Duidelijk. maar wij zeggen dus, men moet de zegening zeggen, niet dat jij lekker geweldig zo opgelucht bent, dat jij naar het doelheid bent geweest, maar jij moet de zegening uitspreken, dat daardoor heb je de nevers van de Asia gecorrigeerd, Duidelijk, en niets te maken hebben wij met het lichaam, met het fysieke lichaam. Jij moet het wel dingen doen, zoals het uh, hoort te doen, fysieke handelingen, etc. Maar daarmee corrigeer jij absoluut nog niets. Onthoud het erg goed, want het volk allemaal gist zichzelf uh, ver, verbleeft in de duisternis, door alleen maar de regeltjes na te leven, terwijl... Terwijl de kern, de essentie, laat ze liggen. En terwijl wat hij ons zegt, goed oplet in elk woord wat ons leert, op, te komen naar de schepper. Op deze manier zal je ook in staat zijn, alleen door het gaan naar een toilet. En met de juiste bedoeling, en of jij zal zien dat jij nijvers van de SIA corrigeert. Alleen daardoor, en niet, en niet daarvoor dat jij dank zegt aan de Shem, waar zegening zegt, omdat jij zo lekker opgelucht bent. Want jij kon ook een verstopping hebben, of uh, diarree hebben. Maar nee, jij hebt ook lekker goed opgelucht bent, dat jij zo voortreffelijk uh, uh, ben naar de wc is, ben, bent geweest. En dat is wat hij zegt. Waalidee, Barbara Chotsela nog een keer 26. En door de zegeningen die, die men over haar uitspreekt, over de wijze, over de correctie de, van de nevers van de Asiya, om, der, om de nevers van de Asiya te corrigeren, daar gaat het om. Shehu Asher Yatzar, welke zegening is, de, de, die waarde worden zijn, de kernwoorden Asher die... Hij die vormde mij. Hij die vormde in mij allerlei openingen en gratis. Uh, we hebben dat ook in dat in dat uh, documentje dat uh, ik naar jullie heb doorgegeven, ge, uh, het uh, Loriaanse gebedboek, en daar kan je zo vinden welke pagina kan je daar zelf vinden wat dan kan je dat zien uh, aan, de aan de linkerkant kan je het ook zien uh, gebeden, deze gebeden kan je dat vinden ook in het, in, in, in het Nederlands en in het um, Hebreeuws. bij het uitwerken van dat Stukje van dit les bijvoorbeeld, we hebben, wij zien het al, uh, de nut, het nut van dat documentje wat ik aan jullie had toegezonden, in twee talen, in twee, twee kolommen. Sidoer, zoals ik dat, we hebben dat hebben genoemd, alleen als, als, als, bij, als, als een referentiewerk, als een naslagwerk, beter te zeggen. Het, is, het zal niet een boek worden. Uh, het boek is wat pre et en niet uh, het Loriaanse Sidoer, daar ga ik niet voor in om dat te maken. Uh, zonder uh, wat wij leren hier is het, heeft het absoluut geen zin. Maar daar heb ik bijvoorbeeld bij het uitwerken van deze les uh, Mirjam zal ze hoort wel wat ik zeg. Zij zal wel daar opzoeken zelf uh, dit gebed Asher Yatsar en zal wel plaatsen in ons boek Prietschein bij het uitwerken van deze zesde les. Zij zal dan niet alleen opnoemen zoals Ari ons opnoemt, alleen, alleen twee woorden daarvan, daar, daar zitten misschien vijftig, veertig woorden of dertig woorden. Maar Ari uh, Veronderstel je dat de lezer al uh, weet goed waar hij het over heeft en jullie weten ook meer. we zullen dat wel detailleren we zullen wel van ons boek een bruikbaar boek maken echt en wat ik zou noemen dat uh, wat ik noem dat Luriaans gebed, het Luriaans gebed, waarbij in deze, zoals ik, wat ik vertel aan jullie, zo zal het dan ook, uh, Mirjam zal dan, is dat de Shem, um, opzoeken dat gebed, volledig gebed, omdat en zal hem hier plaatsen, al is het misschien niet helemaal nog op zijn plaats, helemaal, misschien later komen wij dat, ik weet het niet, later komen we misschien komen we dat helemaal, dit gebed tegen, uh, waar het helemaal uitgewerkt wordt, ter plekke, maar hier alvast kunnen we al dat, in, als kader, geven het hele stuk, het hele gebed. Ja, met de vertaling natuurlijk, en de vertaling hebben we ook bij de hand, op deze manier zullen wij uh, het rond helemaal vol krijgen. En nog een keer, 26 na de punt. Doe er niet toe dat wij meer woorden nodig hebben. Het is allemaal goed, allemaal uh, constructief, om dat op deze manier op te bouwen. Want jullie gebed zou het ware gebed zijn. En niet ge het gebed van al die aangeleerde um, aapjes, die dat allemaal weten uit zijn, uit hun hoofd. Ook ik ken, ik ken het hele Sidoer uit mijn hoofd. Heeft het mij ooit geholpen? Kan het iemand helpen dat om dat allemaal, allemaal zo uitspreken? Jouw gebed zal je helpen. Een volwassen een gebed, een gebed dat van een partner van Hashem moet komen, ik hier en hij is daar, en hij is ook in mij, maar van mij hangt uh, af, uh, de correctie van de wereld is aan mij gegeven, aan de mens, aan elke mens, om te corrigeren de werelden, uh, Brijay Tzerawa Siyah, ja, hen omhoog te brengen, dat is aan ons toevertrouwd, niet aan de engel, maar aan ons, en dat kunnen we doen alleen maar door, de inner, door het innerlijk gebed, door weten wat wij doen, en niet door het gewoon aanleren als aapjes herhalen dingen, die al een paar duizend jaar, opgemaakt waren, maar men weet nog steeds niet wat zij voorstellen. In plaats daarvan geeft men een kusje aan dat boekje aan de kaft, en kinderlijk omgaat met uh, iets wat leven kan brengen. 26, waar de daar brakot en door haar zeicheningen, dus de zeicheningen van die nefes, van Asiya, waarbij dat men de nefes van Asiya corrigeert. So hoe asher jatsar, welke zeichening is, asher jatsar, hij hey, die vormde al die openingen, al die gaatjes. So look here at level how you see me that—that is an aspect of the damp, the rich, the different winders, the the out the, the mount, out that. Now, Word is word et Ormacif, Iran, and the world Asia. Ormacif. Duidelijk, dus nog een keer, door het feit dat de mens naar het toilet gaat en daarna zijn, en zijn, al zijn, zijn gaatjes dus nakijkt, dat die schoon zijn, cetera, Dat is allemaal voor het gebed. Maar natuurlijk met de kavana, juist de kavana. corrigeert hij alleen maar de nefers van Dessia. En door de bracha die hij vervolgens zegt, over daarover. Dat welke bracha is Asher Yatsar, hij die vormde, had die ook uh, daaruit komt, als wat hij zegt, hij van de P en alles wat, wat, wat, wat van de P uitkomt, dat is Orma Dat daarmee ook de Orma daarvoor had die corrigeren. Punt. Wacharka halidei ha talid, om het akkeno lama yetzira. En vervolgens door de taliet, weet ik, door, door dat klein uh, vierkant uh, kleedij, wat hij op, op, op, uh, aan zijn naakte lichaam uh, aandoet, corrigeert hij de wereld iets Want hij zegt het niet over het grote taliet, dus wat men ...aandoet wanneer men... Um, uh, ...hoewel ik wil niet, hier niet uh, met 100% zekerheid zeggen... ...dat hij bedoelt de kleine talit. Hij zegt de talit en laten we dat in het midden... ...ik meen dat het toch wel de grote talit is... ...natuurlijk de grote talit is... Waarom? Dus jij weet het wel, dat een mens, eh, die dus, wanneer hij opstaat, het eerste wat hij doet, de talit, de talit aandoet, dat kleine toilet eh, kleine wat hij op zijn naakte lichaam doet. Zo'n hempje met vier eidoeken. Maar hier, eh, die is hij al op, hij, is hij, al, is hij al opgestaan, hij moet ook naar het toilet gaan, met het, met het, met het doekje, met het, Kleedje wat hij aan heeft. Hij kan niet vier stappen doen uh, zonder die taliet, zonder dat talit, Dat onderkleedje. Dus nou, dat is dan verondersteld wordt natuurlijk dat hij uh, daaruit komt. En dan uh, gaat hij zich omkleden, om et natuurlijk. En daarna zegt hij zeg dan. Uh, uh, door de taliet. Door, de, door het aandoen van dat mantel, gebedsmantel, corrigeert hij de wereld, Yitzira. Mocht er anders zijn, dan zullen wij ons corrigeren. Duidelijk, ik zeg niets wat uh, uit mijn eigen hoofd, ik wil alleen, zeg ik alleen wat ik zie hier. En hier staat het niet, helder, of het grote taal is, of een kleine taal is, maar daarom heb ik een beetje logica gebruikt om, je aan te geven dat het blijkbaar uh, gaat om de grote talit. En daarmee, wanneer dit dat mantel aandoet, corrigeert hij de wereld raar.